Ja, ...de mensen de kans geeft om hun muziek wereldwijd te verspreiden op deze compilatie-cd's. 16 tricks zijn er terug te vinden op deze cd van Mark Trail Music. Dus we hebben nog wat tijd over voor andere artiesten. Heb ik gekozen voor een uh, jonge man die ook niet zo gek bekend is in de country scene. Namelijk Emil. If You Let Me. Look at you standing there, so cold and forlorn, bravely pretending not to care. Traces of tear you keep rushing away. Saying you don't even know somebody cares if you let me.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 en de komende vier jaar niet op die manier door het leven wil gaan. Na het bekend worden van de PVV-lijst kwam er meteen kritiek op Marcuse Ver. Hij was twee jaar geleden aangehouden voor het dragen van een vuurwapen. Ook bleek hij voor het verwijderen van kritische joden uit de Joodse gemeenschap. Vorige week trok Melanie van Hemert zich wegens ziekte al terug van de PVV-lijst. Ook zij was omstreden. Op de PVV-site stond dat ze was gepromoveerd op het onderwerp kindermishandeling... maar dat bleek niet te kloppen.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 Vrijdag zeiden de autoriteiten dat de pijpleiding op tijd was afgesloten... maar nu blijkt dus dat er toch olie in zee verdwijnt. Ook van het platform zelf is al veel olie in zee gekomen. In Amsterdam gaat vandaag het Karel Appelhuis open. Het is een pand aan de Dapperstraat waar de kunstschilder is geboren. Het is helemaal in zijn stijl ingericht. In het Karel Appelhuis zijn vier appartementen... die verhuurd worden aan studenten van de Rijksacademie voor beeldende kunst. Elf maanden per jaar mogen zij daar zitten... Eén maand per jaar wordt het pand als museum gebruikt. Het is de bedoeling dat er exposities komen van jonge kunstenaars die zijn geïnspireerd door Appel. De schilder overleed bijna vier jaar geleden. Het weer, zonnig en droog met weinig wind. Het wordt een graad of 23. In de loop van de middag meer bewolking en kans op regen. Dit was het en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 Que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo y hasta la mata de hobo nos da muestras de.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 Nou, mooier kan het toch bijna niet, beste luisteraars, om zo wakker te worden met Omara Portuondo. Een bijzondere goede morgen, luisteraars, op deze veelbelovende dag. Ik bedoel, maar zo prachtige temperaturen en dito zonneschijn. Wij heten u van harte welkom. Mijn naam is Ronde Witwinter, presentatie. En in veilige handen wordt de techniek verzorgd door David Habig. Nou, wat kunt u vanochtend van ons verwachten? een zeer divers programma denk ik met een heel breed vooral breed jazzy repertoire maar ook vrolijk want dat is echt zo'n dag om gewoon heerlijke vrolijke jazzy achtige nummers te draaien. We gaan verder met uiteraard wie anders dan Caro Emerald. Popsicle toes are always froze Popsicle toes You're so brave to expose All those popsicle toes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 and touch your Panama for your Tierra del Fuego I nearly always froze we gotta see saw till we unthaw those popsicle toes popsicle toes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 Ja, Michael Franks. Blijft leuk. Popsicle Toast. Trouwens, u zou uh, je moeten luisteren naar de uitvoering van Diana Krall van uh, Popsicle Toast? Doent, uh, ze doet een duet met, uh, met Michael Franks. Zwingt uh, echt de pan uit. Ontzettend goed. Daarvoor. Caro Emerald van Nederlandse Bodem A Night Like This. Ik kan het maar niet genoeg benadrukken dat ons, uh, onze Nederlandse artiesten internationale allure krijgen. En ik vind dit ook weer typisch een product wat geëxporteerd zou moeten worden van mijn part naar de United States of America. Want dat is het gewoon waard. Het heeft ook dat niveau. En het zou zomaar kunnen gebeuren voor Caro Emerald. We gaan verder. uitvoering van Embraceable You van de cd Gershwin's World, vertolkt door Herbie Hancock, wie anders zou dit kunnen doen. Een cd zeer aan te bevelen, Gershwin's World, Herbie Hancock, we gaan er straks nog een waanzinnig mooi nummer uh, van draaien en we gaan nu gewoon weer verder. Ja, ik kan me dat toch helemaal voorstellen hoe je er nu thuis aan toe bent. Met de koffie en de eitjes dansend, denk ik, door, door het huis. Nou, misschien een beetje overdreven, maar goed. Dit was Richard Groove Holmes met Grooving for Mr. G. En daarvoor een, uh, ja, niet zo'n uh, bijzonder nummer. Maar goed, uh, ik vond het toch wel grappig. A Taste of Honey, zo heet, zeg maar, de uitvoerende artiest met I love you, maar dat heeft u wel een paar keer kunnen horen denk ik in dit nummer. We gaan verder met een uh, oud gediende Horace Silver met Song for My Father. Ja, toch wel one of my all-time favorites. Dit nummer, Horace Silver met de Song van mijn Vader. Lekker lang nummer wat gewoon niet verveelt. Uh, afkomstig van uh, The Blue Note Trip Maestro Turntables. Whatever that means. Maar goed, het is een fantastische uh, cd. Hé, David? Ja, David is het hier zelfs ook mee eens. Kun je nagaan? We gaan daar straks nog wel een stuk uh, uitdraaien. We gaan verder met, uh, met een oude bekende, uh, maar vooral op zo'n dag als vandaag denk ik wel toepasselijk. Geniet er maar van met de One Note Samba. Ja, de One out Samba natuurlijk. Van wie anders dan uh, Stan Getz? Met uh, op gitaar begeleid Charlie Bird. En Charlie Bird, daar hoor je eigenlijk niet zo gek veel van in de jazz, vind ik. Uh, dat is jammer, want uh, ik heb thuis twee LP's van Charlie Bird. Die echt zeer, zeer de moeite waard zijn. Fantastisch gitarist. Uh, maar goed, dit, hier word je toch altijd wel weer heel, uh, heel vrolijk van. En plezier om naar te luisteren. Ja, ik kom toch nog even terug op die uh, Blue Note-trip-luisteraars. Uh, het is maar goed uh, dat we zo'n uh, jonge man als uh, David uh, Habig uh, hier hebben... want die kon mij toch wel het een en ander vertellen... want Maestro, dat is uh, DJ Maestro... het synoniem van Martijn Berghuis... en uh, Martijn is uh, in Nederland uh, dan ook bekend als DJ Maestro... Maar die produceert uh, al die Blue Note uh, trip-cd's. En hij is ook uh, programmeur van, uh, van uh, een jazzprogramma... en uh, verschillende radiostations. Uh, daar werkt hij aan mee. En zijn kennis van de jazz schijnt zeer zeldzaam te zijn. En uh, ook natuurlijk zijn beleving om... De pure jazzmuziek bij een groot publiek uh, bekend te maken. En vooral denk ik dan ook bij de jongeren. En dat schijnt aardig uh, te lukken. Want ook ik kom steeds meer jongeren tegen. Die zeggen van uh, god heb je dat en dat. Van jazz. En dat is uh, natuurlijk uh, alleen maar hoopgevend. Ook voor de toekomst. Ja Hij kwam van, hij, hij kwam van Arrow. En uh, uh, destijds is Arrow Jazz uit lucht. Ja, ja. En uh, nu uh, is hij bezig met het oprichting van zijn eigen radio. Landelijke radiostation. Voor, uh, speciaal gericht op jazz. Kijk aan. En nou, radio Jazz. <laughs> nou, we zijn in, uh, in afwachting daarvan. Goed, we gaan verder. Ja, toch wel een van de mooiste stukken uit de Jazz Lullaby Birdland. Vertolkt door wie anders dan Lionel Hampton en Dexter Gordon. Ja, lieve luisteraars, we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur. Het gaat allemaal ontzettend hard. En uh, we sluiten het eerste uur af met een uh, heel mooi nummer van David. David, wat kunnen we van je verwachten? Amos Lee. Amos Lee, oké. Okay. Nou, tot straks. love, but you ain't no lover, you were a friend, but more like a brother. sounds made so sweetly came to an end, and no man can deny her, but now Kind of man that you are, you'd have to get her.